Op een lege piano van Wouter Gordijn. Er woonde niemand meer in de piano. Alle akkoorden waren weggegaan en na vele omzwervingen opgenomen in een tehuis voor vergeestelijkte muziek. Er verbleven ook blinden en meisjes in roze onderjurken die de hele dag martini dronken en woelden. Woelden in hun lange haar. S'avonds zaten ze in de serre om te zien hoe de schemering zich als een grote, paarse kat neervlijde in de verwaarloosde tuin. De blinden zongen dan regenliedjes, de meisjes snooten hun neus in de gordijnen, zeewater met een scheutje martini, terwijl de akkoorden laag boven het geheimzinnig zoemende gras op jacht gingen. Van Ellie de Waard En in de schemering Zong de uil zijn blues Veel van ook zijn verdriet Was al geweest Zijn droeverlied kwam immers Uit zijn hele lichaampje En niets gekunstelds was er aan. Het werd door niets gestuit Zo hoort muziek te zijn Voluit Een druppel Die je dorstige, je uitgedroogde ziel in zich opzuigt. Vrouw van de Toonladders, van K. Michel Half verscholen onder het bladerdak van de majestueuze vijgenboom Staat ze in een geruit schort, breed gebouwd en op plastic slippers Waarvan de rode kleur fel afsteekt tegen haar getaande huid Ze is een jaar of veertig Haar kinderen zijn op de jongste na al lang het huis uit En haar man, ander onderwerp ze staat daar niet te rusten. Nee, tussen de overhangende bladeren steekt de grote opening van een sousafoon, waarvan ze het buizenlichaam stevig in haar werkarmen geklemd houdt terwijl ze toonladders oefent, en de schitteringen als volle klanken van de metalen spatten en haar wangen, boom, flap, boom, flap, op en neer gaan als de vleugels van een vogel die moeizaam uit het water opvliegt. Later die dag zal ze na het schoonmaken van de dertigste hotelkamer thuis een andere jurk aantrekken en met haar geluid een pad banen voor het bruidspaar uit, eerst naar de kerk en dan naar het feest, terwijl de rest van het lopende blaasorkest zich voort zal laten stuwen door haar bastonen. Een laatste detail, ze draagt geen ringen, ze gelooft in het bestaan van de ziel. Thank you. En dat was het einde van een uh, aflevering in Vogelvlucht van het programma Oase. Wat elke zondag van 11 tot 12 uur s avonds wordt uitgezonden via Radio 4. Uh, ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u ook wat, uh, misschien wat vaker gaat luisteren naar het programma. Want het is echt de moeite waard. Er kwamen natuurlijk een hele berg componisten hier aan te passen, om je een idee te geven. Glazunov uh, was er, Karl Nielsen, Antonin Dvorak, Robert Schumann, Tchaikovsky, Fauré, Mendelssohn, Beethoven, uh, Jean-Philippe Rameau, Bach, Fauré nog een keertje, die hadden we al gehad, en Mozart. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en uh, nogmaals dat u eens een keertje zult besluiten om te gaan luisteren naar het uh, programma. Nogmaals zondag s avonds tussen 11 en 12. Heerlijk programma om bijvoorbeeld in bed nog even naar te luisteren. Uh, de rest van het programma gaan we vullen met een compositie van Serge Prokofjev. De man leefde van 1891 tot 1953, dus het is een uh, redelijke tijdgenoot van ons. Uh, hij heeft uh, een aantal hele leuke dingen gemaakt. Onder andere uh, muziek op uh, Romeo en Julia. Maar ook het ballet Cinderella. En van dat ballet Cinderella gaan wij het, uh, de eerste acte draaien in ieder geval. Want dat, uh, dat redden we nog mooi voor uh, tien uur. En, uh, een opname uit 1983, opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. U hoort het London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn. Boom boom boom boom